Jongens, kijk eens wie er aankomt op die scooter. Cowboy Hans! Door de visum! Cowboy Hans! Cowboy Hans! Cowboy Hans! Ik ben cowboy Hans en ik ontmoet ik af van hakken. Ik weet dat hij iets niet wil. U wil maar eens dus lachen. Als ik daar hak mee, dan trill op mijn benen. Dat zegt mijn lief, zo kriegt die uiteen. TV Als ik die te zie zeg jong dan train ik like mee De koeien kieken miene wel al goed om aan Maar ik zeg we zullen die beesten de wel aan Ik drak langs de deur, aan bord heb ik zo'n stereo-installatie en mijn mobiel telefoon voor de locatie. Maar ja. grappig handstuk op moet en drak hou van hakken. Ik weet het is niet in hol, ik de slag. Als ik er hang ben, dan ik op mijn been. Dan zeg me wie zo vliegen die weer in de Zonder hakken en min mini-huis kan ik niet leven. morgens is het weer kom Draag ik mijn trainingspakje ook al is dat om. Ik ga mee heel nieuw, al wordt het nog zo vroeg Ik leg de hak niet, als morgens in de kroeg We Gabberham bij Hansen, ik de kom ik en druk af van hakje Ik weet dat is niet te geloven, maar de slag hè. Jongens, we gaan naar huis. Ik kan de handen om mijn 20 ik een hakken. Ik weet dat het is niet tegen leven, maar eens lachen. Als ik de hakken dat dan wil ik om mijn benen. Dan zegt mijn wiet dat ik die weer naar de ween. Zonder hakken in mijn huis kan ik niet leven. Laat ze niet handen, put maar aan de bieden geven.